Minister Spies is op Curaçao. Zij praat later vandaag met premier Schotten over de problemen. Oud-wielrenner Lance Armstrong wordt opnieuw beschuldigd van doping door een aanklacht van het Amerikaanse anti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 De 36-jarige Janine Abring was een van de jakhalzen bij De Wereld Draait Door. Sinds vorig jaar presenteert ze voor de Vara Radio het programma Vroege Vogels. Het weer. Vannacht droog. In het binnenland zijn er enkele misbanken. Ook overdag is het droog en zijn er flinke zonnige perioden. Het wordt maximaal 17 graden in het noorden en 21 in het zuiden. Dit was het... Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu de nacht. Second thoughts from the past. I can pull you out. I've been there before, right down to the core. I can see and try. Maybe you will The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 Vet, je. vet, comme si j'avais pris la main. ja Tet, tet, tet, 6.9 C F Разных бед в нашем доме Dat бед biert,